8 uur door Almegens met het NOS-journaal. De president van Kenia zegt dat de gijzelingsactie... in een winkelcentrum in Nairobi nu echt voorbij is. De islamitische terroristen zijn verslagen. Er zijn 72 doden geborgen, zegt president Kenyatta. Onder de doden zijn 61 burgers, vijf gijzelnemers... en zes militairen en agenten. Elf mensen zijn gearresteerd. Het dodental zal nog oplopen... want er liggen nog mensen onder het puin, al dus Kenyatta. Drie etages in het complex zijn ingestort... Het Rode Kruis meldde vanmiddag dat er 51 vermisten waren. De terroristen van al shabaab bestormden het winkelcentrum zaterdagmiddag. Sinds die tijd werd het verschillende keren door militairen aangevallen... in een poging het gebouw onder controle te krijgen, maar dat lukte steeds niet. De Israëlische premier Netanyahu waarschuwt dat andere landen Iran niet moeten geloven... als dat land zegt dat het niet van plan is om een kernwapen te produceren. Iran denkt met geruststellende woorden en symbolische acties... door te kunnen gaan op de weg naar de bom, zei Netanyahu. Hij reageert op de toespraak eerder vandaag... van president Obama voor de Verenigde Naties. Obama kondigde aan dat zijn minister van Buitenlandse Zaken... Kerry met vijf andere landen met Iran gaat onderhandelen. Pianist, dirigent en componist Reinbert de Leeuw... blokkeert de publicatie van een biografie over hem. Tegen NRC Handelsblad zei hij dat de inhoud lacunes en onjuistheden bevat.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 Ja, uh, u bent overlevende, zoals dat heet, van de schietpartij in het winkelcentrum in Al van der Rijn, nu uh, twee jaar geleden. Ja, Wat? En uh, het is een heftige week voor u door alle ontwikkelingen in Kenia. Ook een, he, een terroristische actie in schietpartij daar. Een hele heftige in, in Nairobi. Oude herinneringen komen boven daardoor. En vandaag stond de vader van Tristan van der Vee... He, de dader van Al van der Rijn, die stond uh, nou, terecht, die werd verhoord... Naar Roby, om daar even mee te beginnen. Uh, wanneer hoorde u dat, dat dat gebeurd was? Ik denk dat ik op school was. En ik denk dat ik... Uh... Ja, u bent docent, hè? Ja, ik ben docent. Ik sta voor een klas, uh, inderdaad. En je zegt, een heftige week. Er zijn natuurlijk dermate veel schietpartijen... dat mijn hele leven dan heel heftig zou worden. Ja. Het is wel zo dat bij elke schietpartij... dat, uh, dat je weer geconfronteerd wordt met, uh, met iets wat je hebt meegemaakt... en waar je eigenlijk mee door wil... Um, en, en je wil eigenlijk gewoon je leven weer, uh, weer oppakken. Um, maar het is wel zo, de meeste mensen die dit horen... die, uh, die vernemen het en die volgen het nieuws. En voor mij is het wel in die zin anders... dat ik um, op het moment dat zoiets gebeurt alles in beelden zie. Dus ik zie mezelf daartussen, om een voorbeeld te geven... er was uh, nu niet in Kenia, maar er was uh, een, een schietpartij in een bioscoop. En dan zie ik mezelf tussen stoelen liggen, onder stoelen doorkruipen... om te kijken waar ik weg kan komen. Dus ik beleef dat inderdaad uh, vrij intens. Maar op het moment dat ik uh, zeg maar weer een dag of twee dagen verder ben, kan ik uh, ook weer redelijk makkelijk die knop uh, omzetten. Die confrontatie is steeds heel even heftig. Mm. En dan kan ik weer vrij snel. Dan gaat het leven weer door daarna? Ja, beslist. beslist. Ik uh, vind het is niet prettig om slachtoffer te zijn. Ik ben liever de aanvaller. Dus op het moment dat ik, uh, dat ik zeg maar het leven wil leven uh, zoals ik daarvoor deed, voor de mm -hmm. gebeurtenis. Uh, ja, moet ik eerlijk zeggen dat, uh, dat ik daar alles aan doe uh, wat, wat in mijn vermogen ligt. Is dat een ligt. soort aanval, weer het leven aangeven? Ja, nou, aanval is misschien, is, is, is, is, zie ik niet als negatief. Een aanval zie ik meer van wat zijn mijn doelen, wat kan ik bereiken, wat kan ik doen, wat zijn mijn mogelijkheden. Ik denk liever in mogelijkheden en kijk naar voren dan dat ik, ja. dan dat ik terugkijk als iets... Uh, wat ik heb meegemaakt en wat nog bijvoorbeeld een hele grote wond zou zijn. Of ja. zo. Want u zegt dan, he, ook al gebeurt er op een andere plek... maar nu mm -hmm. ook in Nairobi gebeurt er ja, zoiets. Exact, exact. Dan zie ik mezelf weer liggen. Want ja, dat... ik, zie, ik zie die beelden. Dus ik zie mensen naar binnen komen. Ik zie mijzelf door het winkelcentrum rennen. Ik zie mijzelf vluchtwegen zoeken. Ik zie mijzelf, en dat is wel veranderd met toen... omdat zo'n situatie overkomt je. Weet je, We zitten nu te praten, je hoort buiten oh schieten... een deur gaat open en je gaat iets doen. En zo, zo gek is het. Je, het, is, het komt natuurlijk totaal onverwacht. Ja. En, en dat kun je ook, die schakeling maak je ook niet zo snel. Nee. En nu um, je de, die schietpartijen weer, weer in het nieuws terugkrijgt, en dat zijn natuurlijk een aantal geweest, probeer je die schakelingen eigenlijk wel te maken. En te bedenken, wat zou ik nu doen als ik weer in zo'n uh, situatie kom te staan? Wat natuurlijk nooit voortkomt. Nee. Voortkomt, maar in je dromen. Uh, uh, schakel je de dader uit. Maar uh, u zegt... Uh, ik stond daar in dat winkelcentrum. Je bent aan het... Hè, want dat waren die mensen natuurlijk in Nairobi ook. Die waren ja, gewoon uh, boodschappen aan het doen. Exact. En u liep dan op een, op een roltrap. Maar daar waren ja. mensen gewoon een winkel aan het ingaan. En dan opeens... gebeurt er iets... Ja. waardoor je voelt dat er groot gevaar is. Ja, en het is voor iedereen weer anders. De ene op het moment dat er een hele heftige situatie gebeurt... die bevriest... En die, die, die geloofde het eigenlijk niet. Mm. En mijn geluk is geweest dat ik, toen ik van achter werd neergeschoten, eigenlijk het gevoel had meteen van, uit een soort instinct, van dit is, dit is fout. En eh, toen ben ik gaan duiken en gaan vallen. En had het gevoel van, hier moet ik overleven. Zonder te weten waar ik eigenlijk mee bezig was. Want dat beseffen we allemaal pas achteraf. Want u stond op een roltrap en werd aangeschoten. Ja, ik, kwam, ik, ik had net boodschappen gedaan. Ik ging de boodschappen wegzetten. Mijn vrouw die ging alvast naar de Albert Heijn. Ik kom de roltrap op. We had schuin omhoog het winkelcentrum in. En hij stond boven mij, achter mij. En schoot mij van achter, uh, schoot die meneer. En um, de eerste kogel ging via mijn kuit mijn knieën. Die zitten trouwens nog steeds. Want kogels laten ze zitten. En... Um, en toen ben ik gaan duiken vallen. En toen ben ik bovenaan die roltrap nog een keer geraakt in mijn oksel. En toen heb ik ergens achter eh, geprobeerd weg te komen. Waar eh, ja, een soort machine, zeg maar, waar kinderen van die, van die gelukseieren uittrekken. Ik kon ik niet goed achterkomen. En toen heeft hij me in mijn zij geraakt. En toen was mijn eerste gedachte eigenlijk van... Oké, okay, als ik hier blijf zitten, dan schiet hij me dood. Wie dan ook. En toen ben ik daar weer uitgerold, omgerold. c hebben mensen mij naar binnen getrokken. En toen hebben ze, zijn mensen... Want ik dacht dat de dader mij moest hebben... Want dat denk je in eerste instantie. Omdat je dat totaal niet kan overzien. En dan lig je daar en dan, nou ja, dan wil je eigenlijk alleen maar weg. En de adrenaline giert werken qua door je lichaam heen. En dan lig je daar en denk je oké, okay, is dit het? Want je weet wel dat je goed geraakt bent, maar niet hoe goed. Dus dan, ja, dan, dan kom je in, in een situatie waarin ik zoiets had van oké, okay, en wat nu? En toen riep ik inderdaad binnen twee minuten al van dit gaat mijn leven niet veranderen. Omdat ik al heel ver vooruit aan het kijken was. Oh ja, binnen twee minuten Binnen twee minuten, ja. Ja, en, dan, en dan ga je, gaat, ja, je, je... Je bent zo scherp en zo alert. Omdat je je vertrouwt de wereld. En ineens niet meer. Nee. En, en is het waar? Want u nam zich dat voor. Binnen twee minuten. Het gaat mijn leven niet veranderen. Ja. En is dat gelukt? Ik denk dat het me dat aardig gelukt is. Ja. Ik heb daar redelijk alles van los kunnen maken. Ik heb fysiek harder gewerkt dan ooit. En dat deed ik al eigenlijk. Uh -huh. Ik was eigenlijk wel een soort trainingsbeest. Uh -huh. En dat is alleen nog maar meer geworden. Samen met mijn fysiotherapeut en Alfa Dagelijks moet ik zeggen. Um, en geestelijk ben ik heel snel heb ik de draad weer opgepakt. En binnen twee maanden uh, wilde ik weer terug uh, naar de klas, wilde ik weer terug naar de kinderen, ook als afleiding. Um, want ik wilde het ritme wat ik had, uh, ja, wilde, ik, wilde ik behouden. En, en het goede voor mij was dat er, ja, er ontstonden veranderingen, waardoor ik toch, omdat je zo duidelijk geconfronteerd wordt met het leven, van ja, ik hou eigenlijk wel heel erg veel van het leven. En wil um, vooral de mensen om me heen en die belangrijk zijn, dat ook vertellen. En, en ik, ik hield er voor mezelf heel veel positieve goede dingen aan over. Want die kinderen, u zegt, ik stond binnen twee maanden weer voor de klas. Ja. Uh, die hadden dat natuurlijk meegekregen, wat daar gebeurd was. Sterker ja. nog, hun, hun leraar ja. was slachtoffer. Ja. Hoe dat? Ja, heeft... dit is een heel, hele bizarre, gekke situatie, inderdaad. Want die kinderen kunnen dat in het begin natuurlijk totaal niet overzien. Nee, die want wat, hoe aanvaarden waren die kinderen? 11, 12 jaar. Ja. 10, 11, 12 jaar. Ja, basis, groep 7, 8 heb ik ook, ja. de bovenbouw. En wat je, dan, wat je dan krijgt, dat die kinderen die horen, dat, er, is, er komen heel veel emoties bij. Die kunnen dat in het begin totaal niet overzien. Waardoor ik had zoiets van, uh, na anderhalve week uh, met kruk... en als ik moet terug die klas zien, want ze moeten mijn gezicht zien. Alleen maar om een soort rust te brengen van... jongens, ik ben er nog, het komt goed, het duurt even. Maar ja, dat soort boodschappen ga je uitzenden. Ja, want wat wilde u ze meegeven over het feit dat u dit mee heeft gemaakt... En mijn klas eigenlijk, wat ik ze altijd wil meegeven... wees vooral jezelf, wees positief... en, en geniet vooral van de dingen in het leven. Nee. En ik zie mezelf in eerste instantie altijd meer als sociaal werker... en dan uh, het leerstof gebeuren... alhoewel ik dat ja. eigenlijk op dezelfde hoogte... Als de nou alstubliek. is de achtergrond natuurlijk he, van wat er gebeurd is... in, in Alphen totaal anders dan ja, wat er nu aan de hand is geweest in, in Nairobi. Nee. Uh, waar het trouwens nu echt voorbij schijnt te zijn. Ja. Um, is het nog voor het verwerkingsproces, denkt u relevant, wie de dader is, wat de achtergrond was? Nou, kijk, in mijn geval was het gewoon heel duidelijk. Van, ik hoorde na, na twee minuten daar liggen doden, daar liggen do, uh, gewonden. Dus ik zag, merkte al vrij snel die situatie is veel groter dan ik zelf. En toen ik hoorde dat hij zeg maar, zichzelf had doodgeschoten, zei ik ook meteen: Mooi, want dan hoef ik die rechtszaak ook niet meer te volgen. En daarmee kun je dat gedeelte eigenlijk afsluiten. En dat, dat zie je dat het hier veel lastiger is. Want hier heb je veel meer uh, bijkomende problemen, vind ik. Uh, ten aanzien van de moslimwereld. Want ik denk dat ze die, die, die geen grote diensten bewijzen. Het zijn veel meer daders. Die straks ook nog in leven blijven. En um, om een voorbeeld te geven van, van Breivik. Uh, wat, ik, wat, wat, wat er gebeurd is dus in, in, uh, in Noorwegen. Uh, ja, in Noorwegen. Ook een terroristische aanslag. Ja? En, ja, van één persoon die 76 mensen doodschiet. Die man die wordt dusdanig grootgemaakt door de media... Um, dat um, andere mensen die een gefrustreerd leven hebben... Um, um, um, um, boos zijn op de maatschappij, um, hij speelt een hoofdrol. En hij krijgt ook dat podium daarvoor. Als hij vandaag zijn eten niet lekker vindt, staat morgen zijn gezicht in de krant... Dus aan de ene kant krijgt hij die hoofdrol... wat, wat, ik, wat ik gevaarlijk vind, wat ik, wat ik slecht vind... zeg maar, naar, naar mensen als voorbeeldfunctie. Maar wat ik ook slecht vind... is dat als je daar op het eiland hebt gezeten... en je wordt steeds geconfronteerd weer met dat gezicht in de media... moet dat wel haast een foltering zijn. En in mijn geval is dat gelukkig niet zo... Maar als ik zijn gezicht zie, en ik, dan word ik ook weer daarmee geconfronteerd. Nou ja, dus ik vind dat, dat vind ik echt... Maar goed, u zegt, ja. in mijn geval is dat niet zo. Dat is, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want u wordt weliswaar misschien minder met zijn gezicht... want hij ja. leeft niet meer geconfronteerd. Nee. Maar vandaag is de vader van Tristan ja. van der Vee... Uh, ja. heb verhoord, ja. omdat er twee slachtoffers zijn... die willen weten of hij enige verantwoordelijkheid heeft... of hij wist dat hij een aanslag ja, dat ging plegen. Hij zei overigens dat hij dat niet wist. Hè, dat hij een aanslag mm -hmm. uh, ging plegen. En dat hij ook nooit bang was dat hij dat ging doen. Maar goed, dus wordt u ook ermee geconfronteerd. Hoe is dat dan? Ja, maar ja, ik word daar ook mee uh, geconfronteerd. Maar hij zelf is er dus niet meer. Mm -hmm. En um, op het moment dat je... Nu gaan die, die rechtszaken, die spelen al twee jaar. Ik heb me daar zo snel mogelijk persoonlijk uit... Uh, uh, van uh, um, zeg maar... Uh, um, dat afgerond, ja, omdat ik zoiets had van ik wil door met mijn leven. En een slepende rechtszaak maakt je geen aanvaller, maar eerder een, uh, een slachtoffer. Want je mm. bent afhankelijk van iets waarvan je maar moet afwachten hoe dat gaat lopen. En dat kan een jaar duren, maar ook jaren. En de mensen die daarin zitten zeg maar ja, die, die, die, die, die moeten dat zelf weten. Ja. Die maken zelf die keuzes. Maar ik heb daar veel, met die rechtszaken is voor mij veel zakelijker. Maar stel, hè, u komt toevallig uh, iemand uh, tegen... die iets hè, dat, wat heeft ja. meegemaakt in wat er nu in Nairobi is gebeurd. Ja. Um, zou u tips hebben? Zou u zeggen, nou, dit heb ik gedaan... Hè, los van wat u net zegt, ik ben gewoon doorgaan met mijn leven. Ja. Zou u voor andere slachtoffers die dat misschien minder makkelijk kunnen... zou u zeggen, ja, dit heb ik meegemaakt, dit heb ik ervan geleerd... en dit zou ik je mee willen geven? Nou, de, de beste tip die ik zou kunnen geven... Is die, ik kwam, lag in het ziekenhuis. Ik had twee nachten niet geslapen. Want je bent zo alert op de wereld. dat Als je s'nachts zeg maar, de nachtzuster op de gang hoort. Dan zit je rechtop in je bed. Omdat je gewoon de wereld even niet meer vertrouwt. Dus, dus die alertheid blijft jaren. Qua geluiden, qua omgeving. Ja. Je nog? checkt alles dubbel. Ja, nu kom, heb ik dat nog. Ja. Mm. Maar Weliswaar iets minder. Maar, maar nog wel. Um, om een voorbeeld daar heel kort van te geven. Ik was in Melbourne vorig jaar. En er werd een grasmaaier aangetrokken. En ik wandelde daar met mijn vrouw. En ik lig plat op de grond. Ja. Ah, ja, wat doe je? Ja, ja, dat weet ik ook niet. En ah, waardoor en je beseft van: oké, okay, dat dat, dan word je toch getriggerd. Instinct waarschijnlijk ja. toch? En die tip dan ja, vroeg. want dat vroeg je. Ja. Um, is dat. Uh, um, er was een politieagent. Die kwam ik tegen, ochtends. En zijn zoon lag op de kamer uh, naast mij. En die zei dat hij zelf ook in uh, een aantal schietpartijen was uh, betrokken geweest in Amsterdam. Politieagent in Amsterdam was ook uh, bij één schietpartij, was hij zelf geraakt. En die zei, um, uiteindelijk komt het erop neer, of je leeft wel, of je leeft niet. En als je wel leeft, dan moet je vooral blijven lachen. Toen dacht ik, dat moet ik onthouden. En dat past u toe? Ja. En dat lukt aardig, zo te zien. Jawel, dat, uh, dat hoop ik wel, ja. Ik ben, wat dat betreft, als ik terugkijk, op het, ben ik er niet slechter van geworden, maar eerder beter. Omdat u meer geniet van het leven? Onder andere. En wat ja. nog meer dan? Um, uh, ik geniet mee, niet meer alleen van het. Ik, ik, ik geniet wel. Maar ik voel me ook. Ik heb heel veel dingen daarin meegemaakt. die mijn persoonlijkheid. zeg maar sterker hebben gemaakt. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Ja. Dat gevoel heb ik heel sterk. Naast u zit Iedereen van Ditsenhuis, Huis, een documentairemaakster. We gaan het straks hebben over haar documentaire over dementie. Uh, maar als u dit allemaal zo hoort, hè, zou dit een documentaire voor u zijn over Tristan der Nee, dat zou ik niet doen. Nee? Nee. Nee, ik denk dat je dat als documentaire... Kunt dat u moet, iets dichter bij de microfoon zitten? Dat, dat documenteren maken kun je dat niet goed doen. Omdat je de werkelijkheid niet kunt pakken. Die is al geweest. En dat was vreselijk. Nee, dan moet je, je speelfilm maken. En daar ben ik zelf als karakter niet geschikt voor. Nee. Maar goed, het verwerkingsproces of de, de ouders van Tristan... wat die Ja, maar krijg maakt. je van die beschouwingen. En ik vind dit heel erg, ik vond het een heel goed verhaal. Ook, ik zie ook je gezicht erbij, dat scheelt ook. Hm. Dan zie je ook dat het absoluut klopt wat je zegt. Dat past bij je, dat voel je. Maar voor een documentaire is dat, ja... Nee, ik zou dat niet doen. Ik zou het nee. niet kiezen. Nee. Goed, dank in elk geval ook uh, Wieten. Slachtoffer dus van de aanslag... Bouwke, uh, sorry, staat hier goed, Bouwke. Uh, slachtoffer dus van de aanslag in Al van der Rijn. En uh, we spraken ook naar aanleiding van de gebeurtenissen in Nairobi. Dank. Dank je wel. Dit is Max, tot half negen, twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, Irene van Ditshuizen zit hier omdat het uh, deze week het Nederlands filmfestival is. En wij in twee dingen praten met mensen voor en achter de schermen. Hoe gaan zij te werk? Uh, vanavond dus Irene van Ditshuizen gelauwerd filmmaker, diverse oeuvreprijzen binnengesleept. Uh, gisteren was op tv het eerste deel van uh, uw tweeluik, Dementie en Dan. Vanavond het de tweede deel. Om negen uur. Uh, om negen uur, ja. Uh, u heeft twee jaar lang vijf mensen met, uh, met dementie gefilmd. En ook hun partners trouwens. Uh, Gisteren was dus de uitzending. Hoe moet ik me u voorstellen? Waar zit u dan thuis? Ik geloof dat ik te laat was. Ja. Ja, maar ik, ik ben heel druk met een campagne de hele week door. Ik zit in het hele land omdat iedereen activiteiten organiseert. Wat ook mijn bedoeling was. was voor dementie. Ja, ja, ja. ja, en vooral de, de huisarts en de scholen, de ROC's en, en bio's. Alles, alles bij elkaar. Omdat ik denk dat er heel veel kennis nog een beetje toegepast kan worden en, en goede vorm kan Dat is je krijgen. missie ook geworden. Niet? Ja, omdat ik denk, van, ja, het is een ziekte die je moet, die moet, die moet je goed zien. Je moet kijken. En niet iedereen kijkt goed. Dat nee. is omdat je de tijd geeft. Dat je zo snel wilt en alles meteen plaatsen en zo. En dat kan niet bij die ziekte. Dus dan moet je we moet een beetje terug. Ja. Een beetje... En daarom ging u kijken? Ja, en ik ging dus te laat kijken gisteren. Maar ik ken die film al wel heel goed. Ik ja. heb drieënhalve maand gemonteerd. En twee jaar gefilmd. En uh, de mensen uh, daarvoor ook nog leren kennen, natuurlijk. Want je begint niet zomaar met filmen nee. bij dit soort uh, nee. verhalen. En uh, de basis van het filmen is bij mij altijd vertrouwen. Dat moet bij beide kanten heel sterk zijn. Want het is een lange tocht. En er kan heel veel gebeuren. En mijn angst is altijd dat mensen plotseling. Uh, een andere opvatting gaan krijgen over iets... Wat, wat de films onbetrouwbaar maken. Ik vind dat mensen het allemaal mogen doen zelf. Maar dat is wel voor het filmverhaal. U bedoelt dat de hoofdrolspelers zelf een ander beeld gaan ja, neerzetten? Ja, plots kunnen mensen natuurlijk toch een andere weg in kiezen, ja. wat betreft taal of keuzes of en flitsen. Uh, niet het ziekte betreft, maar gewoon hoe ze, wie ze zelf ja, zijn. dat ze niet meer zichzelf zijn bedoeld. Ja, en, en, en mensen uh, moeten wel verdragen dat ze een camera dichtbij hebben. Ja. En dat is natuurlijk echt... Ik vind dat... Uh, ja, dat, dat mensen dat toestaan vind ik heel heel. Ja, bijzonder roerend. Ja, want u zegt er wordt eigenlijk zo weinig goed gekeken. En ik bedoelde ook nee, dat u ja. bent gaan kijken, letterlijk, naar deze mensen. We hebben een fragment uh, uit uw film. Ja. Um, ze vertelt heel openhartig over hun leven en ook hun partner, trouwens. Uh, een van uw hoofdrolspelers in de film is uh, de 76-jarige Johan Brinkman. Mm -hmm. uh, een fragmentje uit die documentaire, dus. Mm -hmm. En het is toe voor uw vrouw ook die. die, uh, die, uh, die hij wordt er ook wel eens moe van, van. Dat heb ik je nou al drie keer gezegd. Het onvoorspelbare. Ik weet niet wat ik... Hoe ja, moet ik dat nou zeggen? Ik weet niet wat ik het eerst vergeet. Ja, er zijn zo ontzettend veel ontroerende momenten in die film, hè? Ja, deed u dat wat toen u daar dan... Ja, ja, ja, nee, dat is uh, nu nog. Ik bedoel, als ik het hoor, dan, dan zit ik weer daar. Nee, kijk, de, als je de mensen uh, zoekt en selecteert... dat doe je natuurlijk. Ik heb heel veel mensen gezien en gesproken en gekeken... wat betekent dit voor verhaal, wat is het ziekteproces? Hoe ziet het eruit? Maar ook wat voor karakters zijn het? En hoe uh, leven ze? Uh, zijn ze nog veerkrachtig? Uh, denken ze erover na? En is er ook iets te beleven daaraan? Want, mm -hmm. ja, het, is niet, het was niet mijn bedoeling om die louter te presenteren... en te laten zien, zodat wij dat beter kunnen zien als, als, als ander. Maar ik wilde graag dat de veerkracht steeds naar boven kwam. Want eigenlijk wilde ik het hebben over vitaliteit en veerkracht... van die families, omdat daar, uh, daar kun je echt heel veel aan lenen. Dat is, dat is eigenlijk zo mooi als je ziet dat mensen uh, tranen hebben... Van van iets niet meer kunnen. Ik heb één hoofdpersoon die heeft een woordvindingsprobleem... van de ziekte van Alzheimer. Dat is, iedereen heeft een ander verschijnsel. Hè? En uh, dat is heel pijnlijk, want hij wil het graag vertellen... en hij vindt het woord niet. En dan, uh, ja, dan zoekt hij het woord en dan, dan, dan pakt hij zijn hoofd... en dan zie je dus van alles, waardoor hij probeert het woord te vinden. Dan vraagt hij het vaak aan zijn vrouw als hij erbij is. Die helpt hem dan heel voorzichtig op weg. Niet te veel, want hij moet blijven. En dan plotseling, als hij dan... Het woord heeft, dan kan die dus tranen van geluk krijgen. Ja. ja. En je denkt allemaal, het zijn tranen van smart. Maar het is echt prachtig als iemand dan. En dan zegt iemand anders, wat zijn het tranen van blijdschap? En dan zegt hij ja, nou dan, dan zie je een heel mooi mens. En dat vind ik dus eigenlijk het prettigste en het mooiste als je dat kunt vastleggen. Omdat dat ook troost geeft om te blijven praten met mensen die niet meer goed kunnen praten. Want dat is dus heel lastig, want je hebt heel het gevoel dat je zelf niks meer kunt zeggen. Maar ja. Je moet toch je eigen weg vinden. Nou, dat is een beetje mijn manier van kijken, doen en zorgen dat, het, dat je het zo laat zien dat in de eerste plaats de hoofdfiguren zichzelf herkennen. Want dat vind ik wel, dat is de wet, dat mm -hmm. is bijna mijn bijbel. Hm. En als ze dat doen, dan moet je nog kijken of het uh, door de kijker wordt gevat. En, uh, en het leuke is dat kinderen eigenlijk heel goed naar met dementie om kunnen gaan. Heel goed. Die pakken het gewoon op als moment. Die hebben niet het gevoel van, oh wat erg, die meneer weet het niet meer. Die vinden het soms dan ook weer leuk en grappig. En dan gaat iemand die dat heeft ook meteen mee. Dat is echt een soort meteen een grap. En ja, dat vind ik altijd weer, Bijvoorbeeld, dan zie je ook weer... Hoe raar het is dat je als je ouder wordt zo ongelooflijk miskleurt, ja. eigenlijk Door niet meer te zien wat er wel, wel goed is. Nu zei u net toen we dat fragment lieten horen... ja, dan zit ik er weer helemaal. Hoe zag dat eruit? Zitten? Dat, nou ja, dat er zijn. Dat meeleven in hun leven. Want u zit echt bovenop ze. Ja, dat, dat doet de camera. Ja, nou ja, goed. Wij. wij nee, nee, als de cameraploeg is heel belangrijk. Maar je gaat steeds met dezelfde mensen... Ja. En je kondigt alles aan. En tussendoor heb je sms-contact, mail-contact. Ik ga vaak lang zonder camera. Dus dat is twee jaar lang. Dat, dat hoort erbij. En, en ja, zij moeten zich volledig gerust voelen... op het feit wat ik kies. Want ik kies ook niet alles. Ik heb ook dingen gedraaid waarvan ik dacht... dat kan ik niet uitzenden, dat zou ik niet willen. Ja. Niet omdat het erg is, maar ik vind het niet passen. Ja. Soms gaan dingen... Ik denk, God, dat vinden ze vast niet helemaal prettig. Dat vinden ze, zeggen ze wel tegen mij dat het goed is, maar dat vind ik niet goed. Dus maar dat, iets, iets persoonlijks vindt. tussen. kunt u dan een voorbeeld van geven? Nee, niet meteen. Maar het gaat, dat gaat over. als mensen heel lang een bijzin niet kunnen ja, vinden. Ja, ja dan denk je. Ja. Het zal wel, ja. Het is niet belangrijk voor het verhaal. Nee, en dan hoef je het ook helemaal nooit te laten zien. En je kunt ook soms momenten, als iets te erg wordt in verhouding tot wat het is. Mensen mm -hmm. kunnen soms een moment hebben dat ze het niet met elkaar vinden of zo, dan laat je het ook weg. Maar daar nee. gaat het helemaal niet over. Nee. Het gaat er eigenlijk over dat ik een appel wil doen aan de kijkers van... Uh, kijk goed uit, kijk naar je buren, kijk op straat. Je ziet soms mensen bij pinautomaten, bij Albert Heijn aan de kassa. Daar zie je drie keer de, de pinpas verkeerd gaan. En, en soms doen die kassiers dat heel goed en soms niet. En dan, ja, de radeloosheid, dat, is, dat is een radeloosheid, dat is oorlog voor die mensen. je, je verlossing merk je dat iedereen ziet dat jij iets niet kunt. Ja. En, hoe doe, pak je het dan aan? Nou, want u zei net wat ik belangrijk vind aan die documenteren. is niet eens dat we met z'n allen beter gaan kijken. maar dat de vitaliteit van die mensen getoond ja. wordt. Om ons. Uh, waarom dan? Waar, nou, waarom? omdat we allemaal natuurlijk er, er, er, zwaktes hebben en kracht. Ja. En het, het is erg leuk als je ziet dat mensen. Nou, stel, ik heb een, een man gevolgd, een jong dement, meneer van 8,5. Die, die rent een marathon. Als ik dat aan mensen vertel, zeggen ze: Marathon? Dat is gewoon het toppunt van sport. Maar hij kan heel goed rennen. En hij rent hem echt een hele goede tijd. Alleen bij de, bij de start roept zijn vrouw... als er nu gestart wordt, moet jij... En dan komt hij aan en zegt ze... Jan, je bent er. Want anders rent hij door. Dat zijn de enige momenten dat er dus een ander nodig is. Maar tussendoor rent hij gewoon feilloos die hele ja. marathon. Maar is dat dan om ons he, de, de kijkers mee te geven... joh, deze mensen moeten we heel serieus blijven? Ja, maar ze is zijn gewoon het? heel gezond. Ja. Alleen, ja, dat hoofd heel af en toe niet. Nee. En dat, is natuurlijk, dat gaat wel achteruit. Die ziekte is vreselijk. Maar je hebt dus zoveel mooie momenten en als mensen kunnen schilderen en nog muziek maken. Muziek is echt, blijft zo lang tot tot werkelijk. Ik heb een vrouw gevolgd, gevolgd van 71 die speelde nog drie uh, stukken uh, toen ik filmde en het laatste stuk was nog steeds Schumann mm -hmm. Arabesque en tot een maand voor ze is gestorven afgelopen zomer tot een maand voordat ze uh, stierf kon ze dat nog spelen en dat heb ik ook gefilmd en eigenlijk. Zie je dus wat een kracht dat haar gaf, want ze was steeds degene die iets ja. kon. En anders word je alleen maar in een stoel gezet. Dan moet je wachten tot iemand zegt, gaat het goed? Nou ja, gaat het goed? Dat is wel een hele rare vraag. Dus. Ja. Is het zo dat uh, mensen die uw werk niet kennen, die er eentje zien... en daarna een andere film zeggen, ja, dat is een echte... Ja, dat, dat weet van ik. Dat dit kan ik, zelf niet. Ja, mensen zeggen dat, maar ach, mensen werken wel erg veel makkelijk. Gewoon. Ja. Kijk, ze bedoelen het allemaal aardig, dat geloof ik. <laughs> Zeker. Maar er gaat, het gaat erover het wordt dat allemaal ik wel... Wordt het allemaal geroemd. Ik ben, ja, maar ik, ik denk dat ik gewoon probeer de verhoudingen goed te maken. En dat is eigenlijk wel wat je moet doen. dat vind ik ook meer gewoon. Dat, is, dat vind ik gewoon erbij. Hoor. Dat hoort bij je vak. Mm -hmm. Als je die levens leent om een verhaal te vertellen wat je wel zinnig vindt voor de buitenwereld... dan moet je wel ontzettend trouw zijn aan dat je daar samen bent. En ik, ik voel mezelf een deel. Alleen, ik zit nooit in die films, dat ja. zou ik ook niet willen. Mm -hmm. Maar het aardige is wel dat zij vinden dat ze zichzelf heel goed geportretteerd vinden. En dat vind ik wel, dat moet. Anders heb ik het fout gedaan. Ja. Dus je moet wel veel weggooien. En ik had 250 uur materiaal. Zo, ja, dat uh, is flink. Dat geeft wel aan dat heel veel weggegooid is. En zit u dat allemaal in uw eentje te spotten? Of helpt iemand u daarmee? Nee, nee, dat zijn gelukkig wel van die lieve schatten van 22 die dat heel leuk vinden. En dan, maar dan zit je wel thuis te kijken. En dan zit je dat eindeloos natuurlijk in de montage. Maar ik heb heel veel lesmateriaal gemaakt. Want mijn, mijn aanleiding voor deze campagne, dementie en dan, is de huisarts. Ik, ik dacht, die huisarts, wat ik ook hoor. Die huisarts is druk, die heeft 10 minuten per dat, dat is bij dit soort kwesties onmogelijk. Want als je niet rustig praat, krijg je helemaal niks te horen. En als je niet kijkt, dan helemaal niet. Dus als, een, als de man in kwestie, de arts, ook nog heel naar de computer kijkt... Ja, dan is het helemaal verloren. Ja, dan gebeurt er dus niks. En dan kun je niet weten waar het over gaat. Dan ontdek je ook niet dat het iets is met het geheugen. En wat? wat en dus heb ik er gedacht, ik moet educatief materiaal maken. Ook voor de huisarts. En nu op dit moment, ligt bij alle doelgroepen die ik had... Dat zijn inmiddels ook de notarissen geworden, de banken, uh, de gemeenteambtenaren. Uh, dat zijn de, dus de mbo, hbo en, en de huisartsen geworden, de verpleeghuisartsen. En die hebben allemaal pakketten gekregen... wat gaat over bejegening, behandeling, diagnose en, uh, en kijken. Bent u zelf bang dat u het ooit gaat overkomen? Ja, maar dat is volgens mij iedereen. Dat heeft iedereen, hè? Ja. Ik word, ja. Op feestjes en partijen word ik gek van de vraag. Aha, ja. maar we hebben geleerd dat de vitaliteit dat die er is. Dat is eigenlijk het rode draad nou, de door deze twee. De veerkracht van gespreken. de mensen is Toch? geweldig. En ja. Daar gaat het over. Het gaat ja. over veerkracht. En om negen uur. U moet haasten. Ja. Nee, nee, ik ben sowieso te laat. Je bent sowieso. Maar ik was dat, hoop dat De VHS... In, of wat is het tegenwoordig? Nee, de harde. Niet, uh, niet zo. Nee. Oké. Okay, nee. Nou, goed nakijken morgen. Ja. Uh, om negen uur. Ik zei het is uh, het tweede deel te zien op Nederland 2. Ja. Van uh, en zondag een migrant. Heb ik een speciale film over gemaakt. Migranten en dementie. Dat is een nieuwe doelgroep. Ja. Die is echt. Dat is heel groot. Daar, de testen zijn daar niet geschikt voor. Onze Nederlandse testen. Andere cultuur. En nu hebben ze een soort vaartziekenhuis. Hebben ze een nieuwe test gemaakt met symbolen. En dan kunnen die mensen getest worden in hun eigen cultuur. Zodat het klopt wat de artsen gaan denken wat er is. Kijk aan. En dat wordt zondagmiddag om 4 uur uitgezonden op Nederland 2. U krijgt de druk met kijken. Dank u wel voor uw komst. Iedereen van Dietshuizen. Dit was uh, Twee Dingen van Max. Meer informatie en uh, uitzendingen terugluisteren... kan op onze site tweedingen.nl. BNN Today staat te trappelen. Willemijn Veenhoven. Zeker morgen dan beginnen de algemene beschouwingen. Daar kijken wij niet naar. Wij kijken naar wat gebeurt er achter de schermen gebeurt. Hier straks na negen een oud-spindokter. Boris van der Ham, natuurlijk zelf oud-politicus. En we gaan eens even haarfijn determineren hoe dat achter de schermen werkt. Met politici, met journalisten... En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 1 minuut over half negen. Het NMU-journaal met Dorald Meijer. Het was al enkele keren gezegd dat het voorbij was. Nu lijkt het dan toch echt over. De president van Kenia heeft gezegd dat de gijzelingsactie... in een winkelcentrum in Nairobi nu voorbij is. De islamitische terroristen zijn verslagen... en er zijn 72 doden geborgen, zei Kenyatta. Het dodental zal nog oplopen... want er liggen nog mensen onder het puin al, dus de president. Drie etages in het complex in Nairobi zijn ingestort. Een verdachte koffer heeft de luchthaven in Düsseldorf volledig verlamd. Het vliegverkeer is stilgelegd, wegen naar de luchthaven zijn afgesloten. Kort na zes uur vanavond werd de koffer onbeheerd gevonden bij een balie. Hoeveel vluchten en passagiers in Düsseldorf zijn getroffen is nog onbekend. En de Israëlische premier Netanyahu waarschuwt dat andere landen Iran niet moeten geloven... als dat land zegt dat het niet van plan is een kernwapen te produceren. En daarmee reageert hij op de toespraak van president Obama voor de Verenigde Naties eerder vandaag. Obama kondigde aan dat zijn minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, met vijf andere landen met Iran gaat onderhandelen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half 9. Goedenavond. Voor politici is het het hoogtepunt van het jaar, de algemene beschouwingen. Morgen dan is het zover. Debatteren tot in de late uurtjes, dat is wat we zien. Maar wat gebeurt er allemaal achter de schermen in de wandelgangen? Dat hoor je straks van drie Haagse insiders. En zo meteen het allerlaatste nieuws uit Kenia... van onze man daar, Bertil van Vught. Als je op de webcam klikt, radio1.nl, dan zie je Rolof de Vries, mijn intro-man. En zie je Henry Schut, zie je mijzelf. Zie je niet Mick van Wely, onze crime-man? Die zit namelijk met een thuisverbinding onderweg in Groningen. Die heeft wel een heel goed verhaal. Die heeft namelijk net een boek geschreven over levenslang gestraften. Levenslang dus zonder enig vooruitzicht. Wat doet dat met je? Onze eigen crime-man, Mick, die weet er alles van. Dat zo. Maar eerst zoals gebruikelijk om dit tijdstip. Het Sportnieuws met Henry Schut. Goedenavond. Ja. Ellen van Dijk heeft bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië... de titel veroverd in de individuele tijdrit. Ze had voor de 22 kilometer 27 minuten en 48 seconden nodig. En bleef daarmee de Nieuw-Zeelandse Willemsen en de Amerikaanse Small ruim voor. Van Dijk had al vroeg een flinke voorsprong. Maar om die te behouden moest ze nog hard werken. Ik was wel echt iets te hard begonnen, denk ik. Maar ik wist ook dat ik het niet moest laten liggen in het begin. Het is heel moeilijk omdat...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 Wereldtitel bij de ploegentijdrit voor merkend teams. En morgen is het de beurt aan de mannen voor hun race tegen de klok. De Nederlandse volleyballers zijn er bij het EK niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken. In de Deense Aarhus was Italië in vier sets te sterk. De ploeg van bondscoach Edwin Benne wist alleen in de eerste set te overtuigen. Speler Jelte Maan was teleurgesteld, hij had op meer gerekend. Ik denk wel dat we onszelf echt een kans toegedicht hebben van tevoren. Uh, zeker omdat de Belgen gisteren ook of van hun gewonnen hebben. En je ziet de eerste set ook dat we, dat we heel goed meespelen, die winnen we ook.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 Galatasaray, de voetbalclub van Wesley Snijder en Nordin Amrabad... heeft zich ontdaan van zijn trainer Fatih Terim. Hij kreeg veel kritiek te verduren na de nederlaag van vorige week... tegen Real Madrid, de eerste poolwedstrijd in de Champions League. Die werd op eigen veld met 6-1 verloren. Ook werd hem kwalijk genomen dat hij zijn trainerschap combineerde... met de functie van tijdelijk bondscoach van Turkije. Die taak blijft hij nu vervullen... Turkije is in de WK-kwalificatie ingedeeld bij Oranje... en speelt volgende maand nog een thuiswedstrijd tegen Nederland. Meer sporten is er vanavond in Langs de Lijn... maar ook in deze uitzending, bekervoetbal namelijk. Zometeen om kwart voor negen begint RKC Waalwijk tegen Herakles. Uh, een wedstrijd is dat in de tweede ronde van de kvb beker Te volgen dus de hele avond. Juist, zeker. Henry Schut, dankjewel. Zometeen laatste nieuws dus uit Kenia. Maar eerst Edward Sharp en de Magnetic Zero's home. Van zo'n ontzettend oergezellig geel met blauw woonwarenhuis... Edward Sharp en de Magnetic Zero's home. De gijzeling dan, de laatste nieuws over de gijzeling. De gijzeling in de Westgate Mall in Nairobi is voorbij. Dat zei de Keniaanse president Kenyatta vanavond in een toespraak. Ladies and gentlemen, as I had vowed earlier... we have ashamed and defeated our attackers... Bertil van Vught is onze man in Kenia. Bertil, de president, zei de islamitische terroristen zijn verslagen. Hij zei ook dat er um, 72 doden zijn gevallen. Maar dat aantal, dat kan nog oplopen. Ja, dat uh, is, is inderdaad wel de verwachting. Um, hij zei net in zijn toespraak waar het hele land ruim een uur op moest wachten trouwens. Maar mm -hmm. goed, dat is hier wel vaker uh, het geval. Um, hij zei dat er 61 uh, burgers, 6 militairen en uh, 5 terroristen zijn gedood. Dus dat zijn er 72 in totaal. Maar um, ja, de verwachting is nog wel dat dat nog wel gaat oplopen. Ook omdat ja, onbevestigde bronnen zeggen dat er toch nog wel heel wat um, ja, lijken in het gebouw lagen. Dat, uh, dat er toch wel berichten naar buiten kwamen dat we. Uh, ja, dat is niet helemaal duidelijk, maar er zijn zelfs wel tientallen werd genoemd. Ja, want er schijnen drie etages uh, zijn, te zijn ingestoord. Dus dan is dat alleen al daardoor wel te verwachten. Ja, nou, inderdaad. Gisteren was er een enorme rookontwikkeling te zien vanuit het gebouw. En er werd gezegd dat de terroristen uh, matrassen in de fik hadden gezet. Die werden verkocht in de grote supermarkt daar. Mm -hmm. Het verhaal is nu dat dat misschien uh, die, ook die... Uh, uh, ja, uh, uh, uh, die vloer heeft laten in, instorten. Bovenop het uh, gebouw was een groot uh, parkeerdek waar ook heel veel auto's stonden. Maar goed, dat zou ook door explosies uh, gebeurd kunnen zijn. En ja. als daar nog mensen onder uh, waren, dan is er een grote kans dat daar nog meer slachtoffers zijn. Ja. Ja. Uh, nou heb ik het idee, ook als je een beetje op, op Twitter kijkt en op andere nieuwsites, dat uh, met deze toespraak de president nou niet echt iedereen heel erg gerust heeft gesteld. Nee, dat klopt. Uh, sowieso is er ook, uh, zijn er ook gisteren al heel veel uh, berichten via Twitter en andere uh, kanalen naar buiten gekomen... waarin de hele tijd werd gezegd van we zijn bijna klaar en uh, we, ja. uh, we zijn met het laatste uh, offensief bezig. En uh, toen duurde het toch weer steeds langer. Uh, de de uh, pre uh, president die, uh, had het inderdaad over dat hij trots is om uh, de president van de Kenianen te zijn en dat er zoveel... ...unity was, dat mensen bloed geven en dat het ja, een heel soort van good feel verhaal was het. Maar uh, het uh, de, de roept ook heel veel vragen op, want uh, waar zijn die gijzelaars die zogenaamd, of die uh, vrij zijn gelaten uh, gisteren en uh, vandaag? Daar is helemaal niks over bekend. En ook uh, de daders, um, ja, ze ja, zijn er dus vijf doodgeschoten en er zijn er elf gearresteerd, maar kostte dat nou zoveel tijd om die mensen uh, gevangen te nemen? En, en inderdaad, wij zijn dan de gijzelaars die, uh, die uh, vrij zijn? Ja. ja, en hoezo drie dagen belegeren als er maar 16 terroristen zouden zijn? Nou ja, inderdaad. Het is natuurlijk wel een enorm complex. Er zijn ongeveer 80 winkels, dus ik kan me wel voorstellen dat dat even uh, tijd kost. Maar er zijn nog veel vragen die onbeantwoord zijn, inderdaad. Goed, de komende dagen wordt daar vast meer van duidelijk. In ieder geval dus uh, net een uurtje geleden... die toespraak geweest van de president van Kenia. Bertel van Veugel, Dankjewel. Um, gaan we, nee, ik dacht we gaan, naar, we gaan naar het voetbal. Maar we gaan naar mijn man we gaan die de mij. onderwerpen introduceert. Rudolf ja. de Vries. Wat hebben Frans Boons, Rudolf Kezebier, Gerry Mus... en Mohamed Bouyeri met elkaar gemeen? Nou, de kans dat je ze ooit nog op straat tegenkomt is bijzonder klein... Ze zitten namelijk alle vier een levenslange gevangenisstraf uit. In Nederland wordt die straf de laatste jaren steeds vaker opgelegd. In het buitenland kom je vaak eerder vrij. En hier eigenlijk bijna nooit, tenzij dus de koning anders beslist. Mick van Wely, onze vaste Crime Man, die schreef er een boek over. Daar vertelt hij zo over. En op ons BNN-hoofdkwartier, een paar honderd meter verderop, ging het er vanochtend ook al over. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Onze crimeman, Mick van Wely die heeft een boek geschreven over levenslange gevangenisstraf. En daar gaan we het vanavond met hem over hebben. Levenslang! Lekker veel tijd voor de nieuwe kluun! Ja. Lizzie, jij bent tegen levenslange gevangenisstraf. Nou ja, ik snap niet zo goed wat een levenslange gevangenisstraf toevoegt aan uh, 30 jaar. Dat is ook al best wel lang. Het is in feite een soort doodstraf. Maar verdienen sommige mensen dat ook niet? Ik vind in principe dat iedereen een kans moet krijgen... om terug te keren in de maatschappij. Ik niet. Als je iemand zijn leven berooft... moet je gewoon de rest van je leven in de gevangenis. Daar hebben we TBS voor. Ja. We lopen allemaal weg. We ja. gaan allemaal naar hun vriendinnetje. Slachtoffers zeggen. Wij hebben levenslang, jij dan ook maar. Klopt. Klopt. Maar ik vind vaak niet de motivatie om iemand vast te zetten. Hoe lang weten jullie over dat levenslang daadwerkelijk levenslang is. Al levenslang. Levenslang is niet levenslang in Nederland op dit moment. Ja, wel. Is dat levenslang? Ah, je wist het niet. Nee. Nou. <laughs> levenslang is levenslang. Dat, maar dat is wel een van de grote misverstanden. Ja, want levenslang is toch na 30 jaar weer vrij. Nee, levenslang is levenslang. Juist, Lizzy van de redactie, die weet het goed. Mick van Weli, onze eigen crime-expert. Goedenavond. Goedenavond. Levenslang is levenslang hè, in Nederland. Laten we dat even helder hebben. Nou ja, als je kijkt naar uh, wat de laatste staatssecretaris van Justitie hebben gezegd... al Barak en, uh, en Teven ook. Uh, die zeggen heel duidelijk, levenslang is gewoon levenslang. Dus ja. zitten tot de dood, klaar. Uh, terwijl er voor een gewone veroordeelde altijd een resocialisatieproces is... is dat niet het geval bij de levenslang veroordeelde. Nee. Jij hebt de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar de strafmaatregel levenslang. Um, sinds vandaag ligt dat boek in de winkel van jou, levenslang. Daar hebben we het over. Um, Oh, daarover gesproken. Het Europese Hof heeft onlangs uitspraak gedaan over een Britse levenslange ja. zaak. En gezegd, eigenlijk moet bij iedere levenslangzaak na uh, 25 jaar gekeken worden... of die straf nog wel gepast is. He, er, moet, er moet een vooruitzicht zijn voor de gestraften. Ja. Dat gebeurt niet in Nederland. En daarover zijn uh, Kamervragen gesteld. En vandaag heeft staatssecretaris Steven daar antwoord op gegeven. Hij zegt, um, mensen die levenslang vastzitten in Nederland... hebben altijd de kans dat ze vrijkomen als ze gratie krijgen. Er is dus wel altijd een vooruitzicht, zegt hij. Heeft hij gelijk daarin? Nou ja, dat is dus het heikele punt. Kijk, gratie uh, bestaat op papier in ieder geval... maar is sinds 86, 1986 niet meer verleend... terwijl het vroeger eigenlijk altijd werd verleend. De enige keer dat het verleend is, was in 2009... maar dat was voor een terminale levenslang veroordeelde. Dus die man is een paar weken voor zijn dood... is uit de cel gehaald. Mm. En heel belangrijk is dat hij was niet veroordeeld... voor misdaden hier gepleegd, maar in het buitenland gepleegd. Dus dan is er ook veel minder commotie... als iemand zo iemand wordt vrijgelaten. Dus... Justitie schermt daarmee, maar eigenlijk vind ik dat geen voorbeeld. Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen, sinds 1986 is in Nederland geen gratie meer verleend. En er zijn drie levenslang gestraften die inmiddels langer dan 25 jaar vastzitten. Ja. Um, daar komen we straks nog even over te spreken. Want dat is wel een punt en het heeft ook te maken met uh, het Europees verdrag. Voor um, uh, de rechten van de mensen. Precies, dat ja. verdrag. Kijk, um, dat, dat, dat, dat zegt het verdrag heel duidelijk. Hè, dat, dat een straf moet verkortbaar zijn. Dus je moet altijd uitzicht hebben ja. op, op, op vrijlating. Nou, en daar is de justitie zegt gezegd van wij gratie. En daarom is Nederland vrij uniek. Want in andere landen is eigenlijk levenslang meestal 15 of 20 jaar. Ja, goed. Dus in ieder geval sinds '86 is dat, is dat niet meer voorgekomen. Die Nee. Even, even naar jouw boek. Want het is, een, het is een schitterend boek. Het is een heel dik boek. Het is echt een, bijna een leerboek voor als je rechten studeert. Um, je hebt echt van alle kanten levenslang belicht. Je hebt zaken onderzocht. Gesproken met gevangenen, rechters, officieren van justitie, advocaten. En natuurlijk ook met nabestaanden. Ja. En um, dat zijn heftige verhalen moet ik zeggen. Ik heb het vandaag gelezen. Uh, nou, daar word je niet vrolijk van. Nee. Um, en die nabestaanden die jij spreekt, die zijn echt heel erg uitgesproken hè, over levenslang. Ja. Ik begon een beetje met de insteek van... wat is het ongelooflijk inhumaan... en dat je je hele levende baai is, dat onomkeerbare... dat je altijd moet blijven zitten. Met die insteek ben ik een beetje begonnen. En dan ga je praten met nabestaanden en slachtoffers. Bijvoorbeeld in de zaak in een out een schietpartij in een café... waar iedereen is overgoten met benzine en is doodgeschoten. In Rotterdam. In Rotterdam. En Ik heb dan gepraat met een man die kon overleven... door onder het lichaam van zijn vriendin te gaan liggen die dood was. En door zich stil te houden heeft hij het overleefd. Als je met die mensen spreekt... bijvoorbeeld deze kiks is een Rotterdamse horecaman, hele heldere intelligente vent... die heel rustig, ook niet overdramatisch, die vertelt... moet je luisteren, mij is gewoon beloofd door justitie, levenslang is levenslang. Die man blijft altijd vastzitten. Hij zegt, als er straks een van de tussentijdse toets komt... waardoor die eerder vrij kan komen, wat dan ook... ik verkoop al mijn bezitting om advocaat in de armen te nemen... om te voorkomen dat het gebeurt. En uh, een meisje die in een rolstoel is beland door de schietpartij... die zegt, ja, ik... ik Absoluut niet. Ik, ik, ja. ik, hoe, kan het, hoe kan het dat zij een tweede kans krijgen... terwijl ik die niet heb gehad? Dus spreek je met nabestaanden, dan krijg je er een heel ander idee van. Maar ja, weet je, dat zijn nabestaanden die, die spreken zich uit over levenslang. Hè? De, de, de verdachte die hun dierbare iets heeft aangedaan... heeft levenslang gekregen. Ja. Als je denk ik nabestaanden spreekt van mensen die veroordeeld zijn... voor twaalf jaar vermoord, die zeggen waarschijnlijk ook... had de dader maar levenslang gehad... Ja, dat klopt. Maar goed, het, het, het, uh, dat is altijd een lastig punt. Ik bedoel, uh... ik bedoel eigenlijk, hè, zeggen we, uh, nabestaanden niet heel vaak. Ik bedoel, ik vind het niet zo heel verrassend. Dat, dat het hen naar de keel grijpt en dat ze zeggen... ja, die dader moet levenslang krijgen. Nou ja, kijk, daarom vind ik ook dat uh, de rol van de slachtoffers... heel groot geworden in de laatste jaren. En er is ook een discussie van, moeten slachtoffers bepalen... wat voor hè, mogen ze een, een strafeis geven? Uh, dat gaat voor mij veel te ver. En je hoort inderdaad vaak slachtoffers roepen... levenslang, levenslang. En dat, ze hebben geen idee wat dat echt is. Dus ik vind niet dat de straf, straf, uh, een slachtoffer... de uitkomst van een strafzaak moet uh, kunnen beslissen. Maar... Uh, Justitie kijkt bijvoorbeeld bij het vrijlaten van een levenslang straf, het vervroegd vrijlaten, wel naar slachtoffers en ik vind dat wel heel belangrijk. Ik vind dus ook dat, slacht, dat een levenslang straf eventueel best eerder vrij kan komen, maar eh, dan moet dat wel in overeenstemming zijn met de slachtoffers en die moet wel niet meer, he, niet meer gevaarlijk kunnen zijn. Zoals dat voorbeeld dat je net gaf van die man die in Duitsland een moord had gepleegd en die nabestaanden die waren al dood en het was in Duitsland, dus ja. de, de gevoeligheid was er vanaf. Ja, en ik ja. denk als je bijvoorbeeld zo'n toets invoert... dat er maar heel weinig mensen in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Maar dat het er wel moet zijn op papier. Je moet, het, he, iemand die echt totaal niet meer gevaarlijk is, blind is... Uh, geen arm meer heeft, weet ik veel wat, en de slachtoffers zijn dan, overleden. Dan... Ja, Welk doel dient dan uh. verdere detentie? Maar vergeet niet, ook mensen op hele late leeftijd... zoals de prostitutiemoordenaar, drievoudig moordenaar Willem van Eyck... die had 18 jaar in TBS, kwam vrij toen hij 59 was... pleegde daarna nog drie moorden, he, dus was dus al zestiger. Dus pas op, hè? iemand kan nog gevaarlijk zijn. Wat het mooie is aan jouw boek, jij zegt: ik begon eh, ook een beetje sceptisch van het is toch inhumaan. Um, er staat een, uh, een voorwoord in jouw boek, een mooi voorwoord van Peter R. de Vries. Die is tegenstander van levenslang. Die zegt: ja, het is onmenselijk. Hè? Je, je dooft het levenslicht van mensen. Veel mensen uit de business, zoals uh, strafrechtadvocaten, zeggen dat ook. Um, en dan schrijft Peter R. de Vries: Ik vermoed dat Mick van Welen, jij dus. Ook tegenstander zou zijn, omdat hij een kenner is, een insider. Maar wat blijkt aan het einde van het boek, jij bent zelf voorstander. En dat, dan denk ik dat komt ja. echt omdat je natuurlijk die, die, die slachtoffers hebt gesproken. Nou, kijk, ik zal, er zit ook een nuance aan. Uh, zoals in mijn hele boek een nuance, want ik wil alle kanten goed belichten. Uh, ik ben voorstander van een straf, straflevenslang, omdat ik vind dat je iemand in principe voor altijd vast moet kunnen houden. Maar. Ik vind wel heel belangrijk dat die ontsnappingsroute er is. Dus, zoals vroeger altijd werd gezegd bij een levenslange, als verdere detentie geen doel meer dient... waarom moet je iemand dan langer vasthouden? En ik ben het dus op sommige punten oneens met de slachtoffers. Die zeggen heel erg vergelding, vergelding, vergelding. Ja. Ik vind bescherming van de maatschappij belangrijker. De, maar er dus, moet, zeg jij, er moet een, een bepaald punt van... Voor uitzicht ja. voor die mensen zijn er in, er moet een mogelijkheid zijn... dat ze nog vrijkomen. De moed, uh, vind kunnen, ik, kunnen, naar een bepaald moment, zoals vroeger... bijvoorbeeld 10, 15, 20 jaar, het, dat heette de volgprocedure... werd er altijd gekeken van... nou. Uh, hoe gaat het met hem en uh, kan hij in principe weer vrij? En waarom uh, is dat dan nu niet meer zo? Dat is in 2000 afgeschaft. En ik denk, uh, wij zijn anders gaan denken in Nederland. Je ziet ook die, die enorme hoos aan veroordelingen na 2000. Terwijl het aantal moorden keihard omlaag is gegaan met 30%. Rara, hoe kan dat? Uh, wij zijn anders gaan denken. In de jaren 80 was het vooral de dader die gaf een tweede, derde, vierde, vijfde, zesde kans. Uh, het slachtoffer, uh, dat was minder belangrijk. Uh, het was heel erg vergevingsgezind, toch meer. En uh, je kreeg ook de... Uh, opkomst van, so van internet en social media... waardoor de impact van crime... veel groter is geworden na 2000. Ja. Dat is ook uh, heel erg belangrijk. Dus jij zegt, de, de, de, de, de, de maatschappij is verhard. Uh, misschien Populist, meer, populistische meer populistisch partijen. geworden. Ja. Ja, en toen zijn we meer... of we, toen is de rechtspraak... zijn de rechters meer levenslang gaan opleggen. Even, ja. even naar het einde um, van jouw boek ook. Um, er is... Uh, je, begon, je, je, je hebt het ook over dat Europees Verdrag... voor de rechten van het mens. Die ja. zeggen, ja, dat is eigenlijk een beetje raar... zoals het in Nederland gaat, want er is eigenlijk... Niet dat toetsmoment, wat er vroeger wel was, na 25 jaar. Dat moet er wel zijn, want er moet uitzicht kunnen zijn voor die mensen... dat ze nog een keer vrijkomen. Hoe zie jij de toekomst? Wordt word gewoon heel levenslang afgeschaft? Of gaan we inderdaad weer terug naar dat toetsmoment? Nee, levenslang wordt absoluut niet afgeschaft. Uh, als Steven bijvoorbeeld nu levenslang zou afschaffen... dan zou dat, zou dat uh, de partij verschrikkelijk veel stemmen kosten ook. Maar uh, uh, het hoeft ook niet per, so, per se. Maar goed, uh, justitie moet wel wat doen om hem EU-proof te maken, zeg maar. Ja. En dat zou, dat zou dus kunnen betekenen... we voeren een, een toetsingsmoment in. Hè, zoals bijvoorbeeld het Forum Levenslang... En, en, en veel advocaten pleiten. Het kan, dan heb je dus te maken met de onafhankelijke rechten. Die toets, net als bij TBS'ers... moet iemand langer vastblijven. Of ze voeren die oude volgprocedure in... dat ze zelf zeggen, wij kijken om de tien jaar... Eh, of verdere detentie nog eh, moet. Dus... Ja, het is heel makkelijk voor justitie. Als ze het helemaal zeker willen doen, dan, dan uh, ze, uh, voeren ze weer die volgprocedure bijvoorbeeld in. Ja. Dus uh, levenslang uh, is absoluut niet einde verhaal in Nederland. Ach, absoluut niet. En ik denk dat je ook de uitspraak van het Hof uh, niet groot moet maken dat het is. Het ging over een Britse zaak. En de oplossing uh, voor justitie is ook vrij makkelijk eigenlijk in Nederland. Ze dus moeten even je boek lezen. Dat Moet denk ik. Wel even, even een middagje voor uittrekken, want het is een vrij dik boek. <laughs> het is een mooi boek in ieder geval. Het ligt het echt, ik zei het al, echt van A tot Z. Levenslang ligt vanaf vandaag in de winkel. En jij blijft dit onderwerp volgen. En ik spreek jou natuurlijk donderdag weer. Donderdag. In onze wekelijkse crime rubrik. Mick, dankjewel. Dag, Dank Bermijn. Tweede ronde van de KNVB-Beker. iraak Recht naar Niemeijer. Voorzet Herakles, kan er ook iemand schieten? Nee, uiteindelijk niet, omdat de bal achterin bij Herakles bij de 0-0 stand na 9 minuten wordt weggetrapt. Dat gebeurt door Schenkenveld, de Houtveinorde. Maar de druk is er nog niet af. Want een vrije schotkans voor Apau. En uh, dat betekent uiteindelijk een uh, afzwaaien van een meter of uh, 16. En zo uh, kan ik nog een keer zeggen dat er nog uh, geen doelpunten zijn gevallen. En dat de RKC eigenlijk voor het eerst wat uit de schulp kruipt. Er zijn uh, nogal wat uh, blessuren gevallen aan de kant van uh, de Waalwijkse ploeg van Erwin Koeman. Dat zal ze niet allemaal uh, gaan noemen. Maar uh, wat nieuwe mensen, bijvoorbeeld Kenny van Hoefelen in het uh, centrum. Hij mag het vanaf het begin laten zien. En ook Andersen op het middenveld. De Schotse Nederlander is bijvoorbeeld van de partij. Net als Frank van Mosselveld. En ook aan de andere kant bij Herakles. Zien we wel wat nieuwe mensen. Bijvoorbeeld Veldmaat. Na acht maanden een hele lange voetblessure had hij mee te kampen. Speelt hij weer een keer zijn eerste basisplaats in 13 maanden. In een belangrijke middenvelder bij de Amaloose ploeg. Bruns is afwezig. En voor hem speelt Bel Hassani. Die vorig jaar sterk was bij Sparta. En deze spelers Veldmaten en Bellasani voor het eerst in de basis mogen het laten zien. Bij de nummer 15 van de eredivisie. Balbezit voor Joachim. De Luxemburgse spits van RKC. Plukt de bal op het middenveld van de voetbal zijn tegenstander. Duits geeft hem mee aan de linkerkant. Amieu, de linkerverdediger, is daarop gekomen, Maar die verliest de bal. RKC is nummer 16 in de eredivisie. Herakles nummer 15. De bekerfinalist van twee jaar geleden. Het is nog een end naar de kuip in Rotterdam. En voorlopig is hier nog geen beslissing. Want voor de derde keer geen goals nog hier in het Mandemakersstadion.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 Now I won't come back cause it's all so happy And now I got a whole world to see Ooh. Ooh. And it said look Katie Dunstall, Black Horse and The Cherry Tree. Roloff. Ja, Mark Koster, de man die er altijd als de kippen bij is... om een showbiz-reel over te trekken in de studio. John de Mol heeft een Emmy gewonnen voor The Voice. Hoe eerlijk dat was, daar gaan we het zo over hebben. Want hij zou misschien plagiaat hebben gepleegd. Heel snel quizje over eerdere Nederlandse Emmy-winnaars. Als je het weet, roep je het. Ik omschrijf ze. Gaat-ie. Farah-serie over een van de lagere elftallen van Swift Boys. Allstars? Allstars, helemaal goed. Speurneus kreeg de prijs voor zijn uitzending over de verdwijning... TV's van een meisje TV's. op Aruba. Peter R. De Vries, inderdaad, Mark. Een inmiddels vergeten format van Bal van Doris, waarin je veel geld de kon phone. verdienen. Wat heet? De phone. De phone is heel goed. Uh, en uh, de, enige, de, de enige Emmy die bij BNN in de kast staat. Dat moet de Donorshow zijn Dat geweest. Het is de Donorshow, Willemene ja. Veenhoven. Uh, en dan hebben uh, we uh, nog uh, een bebrilde cabaretier en pianist... ook erg geliefd in Duitsland...